Nou, dat was YouTube met... Within, without you. Little, without Little you. you, yes. Dat yes. yes. yeah. yeah. yeah. was uh, trouwens vandaag ook in het nieuws, hè, Bono. Want hij schijnt yeah. Nederland te gebruiken als belastingparadijs. Oh, yeah. oh. En onder andere Mick Jagger ook. Dus hij kwam oh, altijd echt? vaak even in Nederland een optreden geven. Oh, en goed. Uh, nou, daar schijnt dat er nou een onderzoek naar hem loopt. Oh, en wij dachten dus, uh, dat hij voor ons kwam. Maar da, dat was da, natuurlijk niet zo. Daarom, nee. Zei, nee. daarom zei hij altijd, hallo Nederland! Yeah. <laughs> I love you! Ik ben hier graag. <laughs> Ik ben hier graag, ja. Yeah. <laughs> no no wonder. Nou, vanavond hier in de Music Corner te gast, Anouk Kant. En ja, zij gaat hier ook live spelen. Kamp. Anouk Kamp, ja. Op kamp gaan. Op kamp gaan. Ja, Ik was helemaal niet. Bootcamp. Inderdaad. We waren een beetje de waaier. Je wou maar de kant schuiven, Pas op, hè? Nog niet, hè? <laughs> We zijn nog niet klaar. Nee. Nou had je een uh, tijdje terug ook een concert gegeven. Hè? Ja. Hier, in de, hier in de Omtrek. Dat was ja. uh, ook in samenwerking met de Hersenstichting. Ja. Hoe was dat concert? Anouk en Frens was geweldig. Het ja, ja. was een uh, groot succes. Hè? Jol, de, zoon van, uh, de zoon van Jol uh, deed ook mee. Ja. Um, Jan uh, Geert. Die, uh, die ken ik vanuit ons dorp. Die heeft een prachtige schoenenzaak. En die is uh, verhuisd een aantal jaar geleden naar de Leihoeven. Dat is een hele mooie woongemeenschap, noemen ze dat. Uh, ja. Een appartement in, in Tilburg. En uh, daar was ik een keer op bezoek gekomen. En er zat een prachtige vleugel. En uh, dat was vroeger altijd al mijn droom. Ik heb vroeger. Uh, bij juffrouw Broekman in de Gork. staat in Tilburg jarenlang met mijn zussen samen les gehad op een vleugel. Dus dat was altijd mijn droom om die ooit te krijgen. Ja. En die heb ik van mijn man een aantal jaren geleden gehad. En nou zag ik die staan bij de Leihoeven. En Jan en ik kennen elkaar al een aantal jaren. Hij had ze iets van. Uh, als je wil, mag ik wel eens een keer komen spelen. Ik zeg, ja, dat, vindt, dat lijkt me hartstikke leuk. En ik ben sinds een aantal jaren ambassadrice van de Hersenstichting. En ik, heb, uh, ik ben in verschillende programma's geweest... bij Jeroen Pauw, bij Evie Hinek... Uh, ambassadeur mm. voor de dag van de Hersenstichting. En ik heb vaker gedacht van... ik wil wat doen voor de Hersenstichting... maar wat kan ik doen eigenlijk? Hè? Behalve informatie geven aan artsen, wat ik ook wel zo doe... zou ik met muziek misschien wat geld kunnen inhalen, op, uh, ophalen... waardoor weer uh, verder onderzoek kan worden gedaan bijvoorbeeld. En zo is eigenlijk de idee ontstaan. Want Jan is ook heel enthousiast. Heel ik goed. Ik van één kwam het andere en uiteindelijk, Jan, uh, waar, ik heb met meerdere mensen opgetreden. Ik denk dat er een man of 130, 150 was of zo. Oh, denk. Een groep hele groep artiesten. Een volle zaal. Zonder ja. beloning. Ja, iedereen is okay. vrijwillig gekomen. Ja, ja. Vrijwillig. Ja. En we hebben bijna 800 euro opgehaald. Gedoneerd aan nou, de hersenstichting. En dat jawel, had je misschien denk. niet ja. opgehaald als je geen muziek maakte? Nee, nee Dus het is nee, al nee, de kracht voor jou. muziek is ja. echt een verbindende factor. En ik moet zeggen, wat heel belangrijk is: muziek stimuleert de hersenen. En het is heel grappig dat, uh, nou grappig, ik kan bijvoorbeeld niet vertellen aan jullie wat de dag het vandaag is. Of wat ik vanmorgen heb gegeten of wat ik gisteren heb gedaan. Zo even ik? niet, ja, de... dat weet je misschien zelf ook niet. Maar... Er zijn tijden bij dat ik dat ook niet weet hoor. <laughs> Oké, okay, nou, het nuttige van wat drankjes, dan maar... weten veel mensen het niet meer. Vooral, <laughs> maar ik hoef nou een kop thee heb ik dat al. Dus... <laughs> en kennelijk dan ben ik het verhaal weer kwijt. Um, je had het over muziek, de goede invloed van oh ja, muziek want, op de hersenen. Uh, ja, want uh, wat, wat grappig is, of wat mijn ouders en mijn mannen... iedereen altijd grappig vinden, is dat ik niet kan vertellen... wat ik juist heb gedaan. Of ik speel tennis, ik heb geen idee tegen wie ik gespeeld heb gedurende de dag. Ik weet niet of ik verloren of gewonnen heb, of welke baan ik heb gespeeld. Dat haal ik meestal aan. Maar komt er een nummer op de radio, dan kan ik bijna alles zo meezingen. Dat is heel apart, dat is dus echt een ander deel van je hersenen. Ja. En door muziek te maken, stimuleer je de aanmaak van hersencellen. Ja. Er worden alleen dendrieten, naast nou een beetje technisch verhaal. Die zorgen dat jouw hersenactiviteit wordt verbeterd. Hm. Dus hersen, of muziek maken is sowieso, behalve dat het verbroedert en dat het prettig is om ermee bezig te zijn, is een goede therapie. Ik word er blij van ook. Hm. En het, het traint mijn geheugen echt. En wij worden er ook blij van. Dat hoop ik, maar dat ja. weet je nog niet. Want ik nog ja, niet begonnen. <laughs> heel van blij. mijn muziek. Ja. Ja, Daar oh. zijn we heel benieuwd naar. Ik, ja. heb, al, ik heb het al wat in Leijhoeven gehoord. Dat was ik ook. Uh, maar wat ga je nu uh, brengen? Ja, ik kan ook helemaal nooit kiezen. Dus ik heb een paar dingen bedacht. Ik heb een, uh, wat ook grappig is, als ik bij de les kom... dan vraagt uh, Jeroen altijd... nou, wat uh, wil je nu gaan spelen? Kan ik ook slecht uh, kiezen. dus uh, ik, ik vind pop leuk, ik vind rock leuk... ik vind klassiek leuk. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een paar composities gemaakt. En daar heb ik eentje van gekozen, of twee. Waarbij hij uh, een stuk uh, klassiek afwisselt... met, uh, met een ballet. In dit geval is het Sonate Pathetiek van Beethoven. Mooi het nummer en ik even een blad omslaan en daar zitten stukjes door van Make You Feel My Love van Adele, ook om jullie een beetje mijn liefde te laten voelen. Nou, oké, okay. nou, nou, we gaan er even lekker verzitten. Ja, ja. <laughs> zo, ik ook. Live nou. hier bij de lokale omgevallen. Oké, okay. zit ik zo goed van de helemaal goed, de microfoon? Ja, goed. Okay. perfect. Face, and the whole world is on your case I would offer you a warm embrace To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong out in my mind where you belong. On the highway of regrets The winds of change are blowing wild and free You ain't seen nothing like me yet When evening shadows and stars appear And there is no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love. To make you feel my love. Nee, hahaha. zenuwen. verwacht verwachten ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoel. Het is een kwestie van een zon.